Een uh, hele goede avond, dames en heren. In naam van het Vlaams Architectuurinstituut, de Singel en ook uh, Vlaams Bouwmeester, wens ik u van harte welkom bij deze opening van de tentoonstelling Casco Min 1 over de herbestemming van ondergrondse parkeergarages in steden. Um, deze tentoonstelling komt tot stand in een samenwerking tussen de Vlaams Bouwmeester en het uh, Vlaams Architectuurinstituut en de Singel. En die bouwmeesterlabels, die leiden tot deze onderzoekstentoonstellingen die wij in onze wandelgangen tentoonstellen, um, die lopen ondertussen al uh, een aantal jaren. En dit is de zevende tentoonstelling in de reeks die we hier openen. We vinden het nog altijd heel fijn om samen te werken met... Uh, de jonge, frisse teams die hier altijd uh, aan de start komen om hun tentoonstellingen uit te bouwen. En natuurlijk ook het team Vlaams Bouwmeester. Vandaag uh, openen we Cascom in 1. Uh, Raf, Ilsbroeks uh, en Maarten van Akker van de Universiteit Antwerpen verkennen in samenwerking met hun studenten de mogelijkheden van het herbestemmen van parkeergarages. Zij hebben ingezoomd op de case Mechelen, de studenten althans. En daarvan zijn de resultaten in de uh, gang te zien. De gang is omgebouwd tot een parkeergarage voor de gelegenheid. En het onderwerp is natuurlijk brandend actueel. Uh, vorige week verscheen naast een artikel over de expo van Raf en Maarten in de Standaard ook een stuk over een onderzoek dat uh, Shana de Brok in opdracht van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid um, uitvoerde over net het herbestemmen van ondergrondse ruimtes. Dus we zitten hier met een momentum. Ondergrondse ruimtes moeten herbestemd worden. Auto's gaan minder en minder stilstaan in onze steden. En dus moeten we eens kijken wat er in de toekomst met die ruimtes kan gebeuren. Um, in de dieptebouw heeft geweldig veel potentieel voor de toekomst en Maarten en Raf zullen ons vandaag uh, een introductie geven in hun studie naar de mogelijkheden die het ondergrondsbouw met zich meebrengt. En daarna um, zullen we hier een debat laten plaatsvinden tussen uh, vier experten geleid door Tom Koppels van de Universiteit Antwerpen en gaan we eens kijken hoe verschillende visies op dat ondergronds parkeren in de toekomst uh, kunnen gematerialiseerd worden. Ik geef zo meteen graag eerst het woord aan Maarten en Raf, maar zij wilden het liefst beginnen met een filmpje dat ze voor hun tentoonstelling gemaakt hebben. Dus ik stel voor dat we daar samen naar kijken en dat dan Raf en Maarten jullie introduceren in de wereld van de herbestemming van ondergrondse parkings. Goedenavond iedereen. Ralf en ik heten jullie graag op onze beurt welkom. Uh, we zijn heel blij dat jullie in uh, grote getalen zijn uh, afgezakt naar de Single. Hopelijk kost er genoeg parkeerplaats uh, buiten. Uh, was dat niet het geval, onze excuses uh, daarvoor. Er Daar wordt aan gewerkt. We zijn ook uh, de Single, het VAI en de bouwmeester heel uh, dankbaar voor het forum dat we krijgen vanavond als uh, jonge onderzoeksgroep. Voor stadsontwikkeling bestaan we nog niet zo lang, een aantal jaar. We tellen ondertussen een, een veertiental onderzoekers. en We werken rond een viertal uh, uh, thema's. En het onderwerp van vanavond raakt ook eigenlijk aan elk van die vier uh, thema's. We werken rond ruimtelijk beleid, het ontwerp van infrastructuur en mobiliteit. Maar ook, en dat zal je straks zien, heeft het te maken met klimaat, de manier waarop onze steden veerkrachtiger maken, maar ook de juridische uh, aspecten daarvan. Het is een complex gegeven parkeren, uiteraard. Ten eerste neemt het veel plaats in. Heel veel plaats. Soms neemt parkeer zelfs meer plaatsen dan de functie um, die ze moet faciliteren. Zoals jullie hier op de lucht zien van de omgeving van Weinegem shoppingcentrum. Het instituut voor transportation and development policy rekent ongeveer met 30 vierkante meter per parkeerplaats dat we nodig hebben aan ruimtebeslag. Uh, als collega Dirk Lauwers berekend op die manier dat we in Vlaanderen ongeveer 20.000 hectare aan parkeren uh, nodig hebben uh, om die wagens uh, te staan, dus ongeveer drie maal de oppervlakte van de stad Mechelen uh, mag je rekenen die we in Vlaanderen spenderen aan het uh, parkeren. Het is eigenlijk omwille van die ruimteverslindende uh, capaciteit dat uh, Mark Childs in de jaren 90 het parkeren een beetje vergeleken, of de manier waarop de Amerikaanse steden stelselmatig begon op te peuzelen, zoals hij het noemde, als een soort van hongerige mot die zich te goed doet aan een zijden bruidskleedje. Maar die parkeerplaatsen, zou je kunnen zeggen, gebruiken we eigenlijk wel, wel vrij nuttig, want onze auto's slaan, staan tenslotte 95% van de tijd stil. Een half uurtje per dag gebruiken we onze wagen per dag. Waar we het niet dat we in Vlaanderen waarschijnlijk tussen de 2 à 5 parkeerplaatsen per wagen hebben? Wat dus impliceert dat we 50 tot 80 procent van onze parkeerplaatsen eigenlijk onderbenutten. Te... Met dat soort ruimte zou je natuurlijk veel meer uh, kunnen doen. Hier een beetje uh, um, uh, uh, wel, wel op een interessante manier voorgesteld, ongeveer een jaartje geleden, op de World Urban Forum in, in Kuala Lumpur. Een voorstel uh, van een geleidelijke transformatie van een grote parkeeroppervlakte uh, naar een, een nieuwe wijk aan dat soort van, uh, modulaire woningen die slechts twee parkeerplaatsen nodig hebben om te transformeren naar een nieuwe betaalbare wijk. Of uh, onlangs uh, um, op de International uh, Design Week in Beirut een voorstel om nieuwe volkstuintjes te introduceren zonder parkeerplaatsen op te heffen. Maar meer duurzaam of, of meer structurele uh, voorbeeld vinden we in New York, tenslotte ongeveer al tien jaar bezig, waarbij stelselmatig geëxperimenteerd wordt in welke mate parkeerplaatsen, mobiliteitsruimte eerst kunnen uitgetest worden door de buurt, in welke mate dat, dat interessante publieke ruimte zou kunnen zijn. En op het moment dat het werkt, dat ook de buurbewoners zich engageren om het ding te onderhouden, activiteiten te organiseren, gaat de stad ook uh, gaan financieren naar een meer hoogwaardige uh, aanleg van het gegeven ruimtebeslag. tweede impact van parkeren op onze steden is de mobiliteit uh, uiteraard. Um, 30% van onze congestie in onze steden wordt voorgezet door mensen die rondjes rijden op zoek naar een uh, parkeerplaats. derde impact is, is meer uh, psychosociaal uh, te noemen. Op het moment dat we te veel blik op straat hebben met het uh, bijhorende lawaai gaan ook de mensen het gevoel hebben dat die publieke ruimte ook niet meer aan hen uh, toebehoort. Al beschreven eind de jaren zeventig door de befaamde stedenbouwkundige uh, Christopher Alexander. Een vierde aspect is beeldkwaliteit. Onze parkeernormen in onze steden zijn op dit moment vooral gericht op uh, kwantiteit. 1,6 parkeerplaatsen per woning, 2 parkeerplaatsen per 100 vierkante meter kantoorbouw, 6 parkeerplaatsen voor, per hole in onze uh, golfcourse die we willen aanleggen. Maar over kwaliteit van onze parkeerplaatsen wordt er heel weinig uh, geschreven. Ten slotte is er de bouwkost zelf natuurlijk van het parkeren. parkeerplaats bouwen kost ongeveer 166 procent van de prijs van de wagen die er zal komen te staan. De kostprijs van de parking kost dus meer dan de auto die er zelf komt te staan. Met als gevolg dat die generieke parkeernormen die over een hele stad gelden ofwel leiden tot het bouwen van te veel parkeerplaatsen, parkeerplaatsen die onderbenut worden. Of eigenlijk het, het kleiner bouwen, kleiner dan de draagplak van, uh, van die plek, minder dan wat die plek zou aankunnen of, of wat bijvoorbeeld in de bestemmingsplannen wordt uh, toegestaan. En de symptomen van die, uh, van die combinatie van enerzijds generieke parkeren, om gecombineerd met die hoge bouwkost, laten zich vandaag al voelen. Twintig procent van de ondergrondse parkeerplaatsen bij nieuwbouw en appartementen wordt niet gebruikt uh, vandaag. Mag je dan ook niet verwonderen dat recent nog in Brussel vier uh, ondergrondse parkeergarages de plannen ervan werden opgedoekt. De parkeeruitbaters waren er niet in geïnteresseerd, de buurt waren niet van uh, weten en ook in Gent laatste jaar 10% minder bezetting van de ondergrondse parkeergarages. Dat is volgens de ene oorzaak van de nieuwe circulatieplannen, volgens de andere het gevolg van een te hoog parkeertarief die we moeten betalen nog steeds ondergronds in vergelijking met de prijs die we betalen uh, bovengronds. Maar er is meer aan de hand uh, waarschijnlijk. Sommige mobiliteitsexperten spreken van het peak car uh, fenomeen. Dat kunnen we een beetje vergelijken met uh, de trein, de bus en de tram die ook de voorbije eeuwen telkens een soort van piek hebben gehad in hun uh, gebruik. Volgens sommigen zit de auto ook bijna uh, over de piek van het uh, gebruik. Ja, steeds minder jongeren blijken ook geïnteresseerd in, in de wagen. Dus Dat is ook te zien aan het aantal rijbewijzen die behaald worden. de Verenigde Staten dat heeft tegenwoordig 23% van de jongeren nog geen rijbewijs, terwijl dat in 1983 amper 8% was. Dus dat heeft ook een impact op, op de parkeerbehoeften. Ook de deelwagens, dus vooral in het stedelijk gebied begint dat te spelen, dat, dat de parkeerbehoeften daardoor sterk gereduceerd wordt. De zelfrijdende wagens dan, um, die worden aangekondigd als, als dus de grote uh, reduceerder van, van de parkeerplaatsen. Er wordt voorspeld dat binnen de 15 jaar 90% van de huidige parkeerbehoefte zal verdwijnen ten gevolge van de evoluties van zelfrijdende wagens. Door uh, Nash Islam, maar ook uh, Princeton University en TU Delft komen tot dezelfde uh, conclusies. En, dus de parkeerplaatsen. De parkeren zal gereduceerd worden, maar bereid, de bereidheid om tijd in de auto te brengen die zal toenemen, eigenlijk. Zal, ja, je kan het zien als een rijdend kantoor. dus, dus Mensen gaan, gaan het niet zo erg niet meer vinden om in de file te staan. En ook meer mensen gaan toegang krijgen tot het autoverkeer. Bijvoorbeeld bejaarden of jongeren die nu niet deelnemen aan, actief aan autoverkeer, zullen ook kunnen deelnemen aan het autoverkeer. Dus dat zal leiden tot nog meer congestie. Dus op, op macro schaal zal transit-oriented development, of openbaar vervoer als ruggengraat van stedelijke ontwikkeling, toch nog altijd een groot stedelijke conditie blijven. De Ring van Antwerpen, links in beeld, verwerkt op zijn piekmomenten 280.000 voertuigen per dag. Shinjuku Station in Tokio, de drukste station ter wereld, verwerkt 3,6 miljoen passagiers per dag. Dus zo'n zo grote hoeveelheden mensen kunnen nooit door, door wagens eigenlijk verplaatst worden. Um, in Parijs hebben ze dat begrepen en daar zijn ze begonnen met de Grand Paris Express, dus eigenlijk een nieuw metronetwerk rond de, ja, de periferiek van Dus de grijze zone is de periferiek. Daarom wordt een nieuw metronetwerk aangelegd waarin 38 miljard wordt geïnvesteerd 71 stations worden verbonden waarvan 60 nieuw te bouwen zijn, 200 kilometer nieuwe metrolijnen. En in 2030 zal 98% van de bevolking van de agglomeratie Parijs, dus dat zijn 11 miljoen mensen, ongeveer 11,3, zal binnen de 2 kilometer van de station wonen. In Vlaanderen is dat 50 ongeveer van de mensen die binnen de 2 kilometer van de station wonen. Op schaal dan, binnen de steden, zijn al, al meerdere steden dus die van parkeerminima naar parkeermaxi gaan op verschillende manieren. Mexico City bijvoorbeeld laat ontwikkelaars die meer dan de helft van het toegelaten aantal parkeerplaatsen bouwen, moeten een tax betalen die gebruikt wordt om openbaar vervoer en sociaal woningen uh, te bouwen. In Zweden is een ander systeem, daar laten ze ontwikkelaars afwijken van, van de norm indien ze alternatieve mobiliteitsdiensten integreren, zoals bewoners, cargofietsen en dergelijke. In Zurich um, daar is het aantal maximum parkeerplaatsen over heel de stad vastgelegd al in 1996, dus al langer dan 20 jaar geleden. Ook in São Paulo en in ongeveer het volledige koninkrijk is men overgegaan van minima naar, naar maxima ondertussen. Um, reden genoeg dus om, om een onder, ontwerpend onderzoek te starten, wat we dan gedaan hebben. Um, drie ondergrondse parkings in Mechelen zijn geselecteerd. We hebben 19 studenten van de Masterafdeling Architectuur en Stedenbouw daarop laten werken en die zijn gestart met een, een inventaris op te maken van een 250-tal referenties van ondergronds ja, programma en herbestemmingen van parkeergebouwen. Um, de casco kwaliteiten van de ondergrondse parkeergarage was het eerste waarmee gewerkt werd. Um, links ziet u Parijs, de reservoirs door uh, Housman aangelegd in de 19e eeuw. Midden in het woonblok, ter voorziening van bij bevoorrading van parken en, en straatvegers eigenlijk toen nog voor, voor de paarden. Links uh, Tokio een recent reservoir ondergronds om water op te vangen. Uh, klimaatadaptatie en publieke ruimte gecombineerd in Rotterdam. Het Bentenplein, door de urbanisten heraangelegd. Dus een verzonken plein waar recreatie en waterbuffering eigenlijk gecombineerd wordt. Um, ja, dus een beetje Hausman light. En daarnaast de, de garage waar dan ook kan gebufferd worden. De buffercapaciteit is door de studenten dan eigenlijk gekoppeld aan warm-waternetten, openluchttheaters, schaatsbanen, recreatievelden, zoals je dadelijk kan ontdekken op, op de expo allemaal. Of een badhuis en een gijzer op de markt, een verwijzing naar de Maandenblussers in Mechelen. Een energie- en dataopslag bleek ook efficiënt in, in casco-opstellingen binnen die garages. Dus daar zijn studenten die serverruimtes rechts in beeld in het laten koelen in, in eigenlijk de, de opgeslagen waterbuffers. Um, iets anders wat we gedaan hebben zijn programma's die vandaag vaak buiten de stad verbannen worden wegens een, een geluid en dergelijke. we bekeken dus met, met heel weinig aanpassingen toch iets met die garages doen. Bolt tendencies is zo een voorbeeld van, van kunstenaarscollectief die met heel weinig middelen een sfeer weten zetten in een garage. Of ja, gaande tot de nachtclub van, van Bernard Coury in, in Beirut. In Schiedam hebben we een, een atletiekpiste ontdekt in een garage. Dus je zou eigenlijk ook kunnen looppistes midden in de stad maken. Zodat je in alle seizoenen kan, kan lopen in die garages. Met heel kleine aanpassingen. Of skateparken. Dus bestemmingen die vandaag meestal ver buiten de stad worden geplaatst. En dan het box box-in-box-principe. Um, Loas en Loas hebben zo een gemaakt in 2005, of Daniel Buren. is ook heel interessant om tijdelijke gebruiken eigenlijk in die garages te doen. Zo zou je in Mechelen, tijdens Manrock bijvoorbeeld, een artiestdorp onder de markt kunnen maken. Of tijdens de wekelijkse markt, een korte, keten, een korte ketenmarkt op mijn een, tijdens de, de gewone markt. Maar stel je voor dat we iets radicaler, uh, of meer structureler moet ik zeggen, uh, gaan ingrijpen en eens een vloerplaat eruit halen en een, uh, een opening maken naar buiten toe, zodat we meer licht binnenkrijgen, dan zijn er veel meer mogelijkheden uiteraard. We hebben heel veel inspiratie al gevonden in bovengrondse parkeergarages die omgebouwd zijn naar... Denk bijvoorbeeld uh, hier uh, links, het voorbeeld: een, uh, een heel bruisende plek, um, net aan de rand van, uh, van Londen, waar een oude parkeergarage is omgebouwd tot een heel bruisende ontmoetingsplek. Coworking space, 3D printers, uh, kappers. Um, te gek om op te noemen, het zit er allemaal in. Of rechts bijvoorbeeld ook een bovengrondse parkeergarage omgebouwd tot betaalbare woningen. 35 appartementen hier in deze parkeergarage, dat is een van de tien projecten binnen het klimaatplan van Parijs. Maar ook over de Grote Plas vinden we heel interessante voorbeelden waarbij bovenmaatse parkeergarages omgebouwd worden tot, hoe het een cultureel centrum in L.A. of de um, de grote parking van de NYPD-police, uh, net buiten New York, tot uh, 350 betaalbare uh, appartementen. Maar ook dichter bij huis, Ik denk bijvoorbeeld uh, de stadsbibliotheek hier, per Permeke, de oude fortgarage waarbij de oude ramp uh, van de uh, auto's omgebouwd wordt of gerecycleerd wordt tot een soort van trage trap naar het meer rustige gedeelte in de bibliotheek. Of in Brussel. Ook daar oude uh, ondergrondse parkeergarage omgebouwd tot een, uh, een congrescentrum inmiddels bijna tien jaar geleden. Maar dit is toch eentje van onze, een van onze favorieten. Ook een uh, ondergrondse parkeergarage omgebouwd tot een, uh, een stokkage voor dertien schoonmaakwagens. Maar ook uh, de kantoorruimtes, kleedruimtes uh, van het personeel. Uh, Daaronder een heel uh, mooi aangelegd nieuwe publieke ruimte. Het is met dat vocabularium dat onze studenten ook aan de slag zijn gegaan. Ze hebben zich uh, een van de groepen, een, een hele kinderstad, uh, verbeeld in die ondergrondse parkeergarages. Uh, kindercresjes, speelruimtes. En ze hebben ook een antwoord voor de stad Mechelen uh, gevonden die op zoek is naar een nieuwe locatie voor een uh, speelgoedmuseum in een van de grotere uh, parkeergarages. Maar ook de klassiekers natuurlijk, repetitiequoten, uh, uh, uh, noem maar op. Raf heeft de backstage al uh, genoemd. Zouden daar uh, kunnen terecht uh, een plekje vinden. Maar op dat soort van collages zie je ook op het moment dat je ja, een soort van doorzichten zou, zou kunnen maken van die ondergrond naar, naar de bovengrond, wat voor nou, heel aangename ruimtes en spectaculaire zichten je ineens zou kunnen uh, creëren, hier in het project van Lang Leven Mechelen. Of heel serene ruimtes, uh, bijvoorbeeld zoals hier. Een columbarium um, biedt niet alleen een heel mooi antwoord op de nijpende vraag van onze steden naar uh, bijkomende begraafplaatsen. Het is ook een mooie link trouwens naar de geschiedenis uh, van de plek. Uh, want voor uh, de parkeergarage naast de kathedraal was er ook een begraafplaats. Maar misschien moeten we het allemaal niet zo ver gaan, uh, gaan zoeken. Um, kunnen we die ondergrondse parkeergarages? eigenlijk niet beter voorbehouden voor de mobiliteit van onze steden. Uh, maar dan meer als een soort van casco voor meer duurzame vormen van transport, een soort van ja, gevrijwaarde beweegruimte, ongeacht de toekomstige technologische uh, evoluties. Hier in dit ontwerp van de fietslus uh, zien we niet alleen stalplaatsen voor fietsen, we zien ook een testparcours voor als je net je fiets hebt, uh, hebt gekocht, een BMX en skatepark en ook een, uh, een herstelplek, zoals we. Ook in andere buitenlandse steden al terug kunnen vinden. Op de parking Veemarkt, omwille van zijn meer excentrische ligging, verbeelden studenten meer een soort van multimodale uh, hub. Een soort van geleidelijke transitie naar, van auto's, niet alleen naar fietsen, maar ook naar deelwagens en taxihub. En misschien in tweede fase ook naar een soort van zelfrijdende shuttledienst en zelfrijdende deelauto's. Wat als we die dat thema van mobiliteit gaan combineren met productie, met maken, uh, dingen uh, cultiveren in de stad, um, zoals nu al op sommige plekken gebeurt, ja, dan kunnen we ook die parkeergarages gaan, gaan bedenken als soort van kleinschalige distributiehubs in het midden uh, van de stad, van waaruit rechtstreeks aan de omliggende bewoners, maar ook cafés, restaurants zou kunnen, um, de goederen... Uh, ...en het voedsel kunnen uh, geleverd worden zonder tussenkomst van de vrachtwagens. Misschien wel een interessante uh, antidotum voor de camionetisering van onze mobiliteit. Uh, of uh, misschien uh, mooi aanknopen bij de rijke geschiedenis van Mechelen qua stadsbrouwerijen, uh, ...zouden de cafés misschien zelfs rechtstreeks een soort van schier, onuitputtelijke bron van bier uh, kunnen vinden... ...in die ondergrondse uh, parkeergarages. We hebben veel meer uh, aan jullie te tonen, maar dat laat ik aan de tentoonstelling over. Wij nemen uit het kleine uh, of uh, beperkte onderzoek drie uh, lessen mee. Ten eerste, um, er is een dringende shift nodig van de generieke parkeerminima naar, uh, naar werken met parkeermaxima. Uh, het Zweeds model van de adaptieve parkeernormen, waarbij afhankelijk van de plek kan onderhandeld worden, kan bekeken worden wat nu de juiste mobiliteitsoplossing is, lijkt ons daarbij een interessanter uh, alternatief. Ten tweede, bij ons ontwerp onderzoek werd snel duidelijk uh, dat een aantal uh, morfologische eigenschappen van de parkeerplaatsen, uh, die typische te lage plafonds, die al te steile hellingen enorm de uh, herbestemming beknot. Dus als we dan nog meer parkeergebouwen willen uh, bouwen, Hou daar maar beter rekening mee. Dat is een inzicht dat internationaal zich stelselmatig begint te vestigen: dat als we nieuwe parkeergebouwen bouwen, dat we die plafonds hoog, hoog genoeg moeten maken, maar ondergronds is er nog verre van een, een verworven recht. En ten derde. Bij de herbestemming van die ondergrondse parkeerrijders moeten we misschien de ruimtes vooral gaan uh, behouden als ruimte voor uh, mobiliteit. En die niet, niet al te snel te gaan herverkavelen of overgaan uh, over uh, programmeren. Maar misschien die gaan voorbestemmen als soort van ruimte voor gedeeld vervoer, uh, distributie. Ook voor de vormen van mobiliteit die we misschien vandaag de dag nog niet kennen. Dan zouden we nog kort de scenografie willen toelichten. Dus we hebben de tentoonstelling opgebouwd in het volume van vijf parkeergarages. De meesten zullen het al gezien hebben bij het binnenkomen of zijn er al doorgewandeld. Dus dan kan eigenlijk het lage plafond ervaren worden. En van op afstand gezien kan ook het contrast met de gang kan het ook ervaren worden als een soort box-in-box-principe, dat je eigenlijk ziet aan ruimte, geactiveerd wordt. Dus het is ook een beetje activering van zwerfruimte om in te spelen op, op het vorige label van, van de REST. Uh, op de vloer hebben we een schaaloefening gedaan. Dus je, moet ook naar of je mag ook naar beneden kijken. Als, als je gaat kijken, daar zijn ook dingen te ontdekken. Uh, de film die juist vertoond is, wordt daar ook vertoond. Uh, dus de, de autogerichte verkavelingen waarmee we begonnen en waar de transformatie van de particulieren huisgebonden garage eigenlijk al begonnen is, zoals je kan zien en kon zien in de film. De meeste mensen parkeren voor hun garage en de garage is eigenlijk deel van, van de woning geworden. Dat is spontaan aan de gang. En dan de verzegeling van de publieke ruimte die we wouden aantonen in de film door de ogen van het konijn om de natuurwaarde nul van de huidige parkeergarages toch ook een beetje te benadrukken. We hebben ook een tijdlijn geplaatst waarin we mobiliteit, ondergrondse stedenbouw en parkeerarchitectuur met elkaar verweven. Daar kan je onder andere ontdekken wat de schaarbekenaar Camille Genazzi te maken heeft met die Tesla's daarnaast. Ik laat het aan jullie om, om te ontdekken. Dan hebben we een inventaris van de internationale referenties, die is ook op een scherm gemonteerd. Dus je kan eigenlijk alle referenties aanklikken en een fiche raadplegen om, om meer informatie over, over elke fiche, te, over elke referentie te, te lezen. En dan de case Mechelen, zijn we begonnen met een timelapse van Parking Grote Markt, tijdens de, de wekelijkse markt die eigenlijk in loop staat, die kan bekeken worden. En uiteraard het studentenwerk van, van alle studenten die meegewerkt hebben, dus de maquettes, de plannen, zijn daar gemonteerd op een kurkwand En tenslotte reflecteren we aan de hand van quotes en... Foto's, dat is het laatste onderdeel van, van de expo dat je kan bezoeken. Daarmee zijn wij rond met de presentatie. Uh, voor we naar het debat gaan, dadelijk gaat Tom Koppens het, het debat modereren, zouden we toch ook graag heel even de mensen willen bedanken die meegewerkt hebben en die het mogelijk gemaakt hebben. Dus het Vlaams Architectuurinstituut, om te beginnen voor de organisatie. Uh, Nino, Bart, Egon... En Team Vlaams Bouwmeester, Leo van Broek, die helaas niet... Ah, die toch aanwezig is, die net, net binnenkomt. Dus Leo van Broek, bedankt voor het selecteren van het label. Céline Oosterlink ook, van Team Vlaams Bouwmeester. Uh, van de onderzoeksgroep voor stadsontwikkeling, Dirk Lauwers, Thomas van Utreven en Tom Koppes die expertenadvies gegeven hebben aan ons. Um, voor de single, um, Paul Vermeijer, voor, voor de mogelijkheid om om die box te mogen plaatsen, want ik weet dat het niet vanzelfsprekend is, om iets in de gang te plaatsen. En uh, vermijden vermijden Verme denk ik, dat is... Denk, ver, ja. En Guy ja. <laughs> Anthony voor de opbouw van, van eigenlijk de constructie in de gang. Uh, de grafische vormgeving is gedaan door Ali Berktaas en de videomontage door Yannick Rodriguez. Dat zijn beide studenten... Bij ons op de UA die, die stedenbouw volgen. Janik heeft het RITS gedaan, dus, dus Filmschool. En Ali is architect al en nu volgen dus een opleiding stedenbouw. Merci voor het vele werk en nachtwerk. En dan alle studenten, master architectuur en stedenbouw, die de ontwerpen gemaakt hebben. Bedankt voor, ja, voor alle, alle input. Zo. Dan zijn we rond. Ik denk, ja, dan is het aan Tom nu. Tom zal het, het debat inleiden en... En ja, de mensen voorstellen die het debat aan het debat zullen deelnemen. Dank u. Hey, dat het panel? Uh... Ja, we hebben dus een panel uh, samengesteld om verder door te bomen over de problematiek van de parkeergarages. En het panel bestaat uit vier mannen. We hadden ook een vrouw gevraagd, Shana de Brok, maar die kon helaas niet aanwezig zijn. Uh, Shana is verbonden ook aan onze onderzoeksgroep en aan het departement omgeving waar zij onderzoek voert naar ondergrondse ruimtes. Dus wel interessant natuurlijk voor deze avond. Uh, maar ze kon dus helaas niet komen. Uh, We hebben bij ons, ik begin met degene die het van het verst komt, dat is Han Admiraal uit Nederland. Uh, Han Admiraal is een man met zicht op tunnels, maar daarom niet één met een tunnelzicht. Hij is momenteel adviseur bij Enprodes uh, te Rotterdam. Hij was professor van de ondergrond bij CARUS, Center for Applied Research Underground Space. En hij is uh, internationaal expert in tunnelveiligheid en alles wat te maken heeft met ondergronds bouwen. Klopt toch, hè, Han? Klopt helemaal, hè, Tom. Okay. We hebben ook uh, Jeroen van Eck. Jeroen van Eck is projectontwikkelaar bij Colmond en heeft het niet zo op met de parkeernormen, maar daar, daarover dadelijk meer. Uh, in zijn eindwerk van de Master Real Estate aan de prestigieuze Antwerp Management School uh, ontwikkelde hij daarom een slimme parkeernorm, waar we het zo dadelijk over gaan hebben. Hè. Dan hebben we ook Tim Asperges. Tim is uh, adviseur mobiliteit bij de stad Leuven, ook gekend van. Langzaam verkeer vroeger en Vectris erna. Hij heeft ook zijn eigen bureau. Um, en hij is natuurlijk algemeen erkend mobiliteitsspecialist en ook bezieler van een autodeelsysteem in Herent, heb ik mij laten vertellen. Ja. Uh, maar wij vroegen hem ook vooral als architect van het parkeersysteem van de stad Leuven. En tot slot, uh, tot slot hebben wij Tom Kestes. Uit Mechelen is Mechels muzikant. Uh, onder meer bekend van zijn eigen... Uh, platen natuurlijk, maar ook van Das Pop en La Lover. Maar wij vroegen u vandaag in de hoedanigheid van gemeenteraadsrit van Groen voor Mechelen. Ja. Oké, okay, uh, laten we ons eens de eerste kwestie bekijken. Hè. Dus, uh, de onderzoekers zijn er nogal vrij stellig in, denk ik. Uh, zij beweren dat er geen parkeergebouwen meer zullen nodig zijn binnen 15 jaar. Of toch niet voor wagens. Um, Parkeergebouw, Tom. Hebben we ze nog nodig? Ik heb uh, het bestuursakkoord van Mechelen heel even nagelezen. En daar zag ja. ik okay. toch ja. <laughs> dat er enkele nieuwe buurtparkings uh, op het uh, programma staan. Um, voorzien jullie dan een stijging in de vraag? Of hoe zie je dat? Um, het is zo dat, um, om misschien even kort context te schetsen... Dus, uh, ik, ben, ik ben inderdaad gemeenteraadslid voor Groen. Wij zitten samen op een stadslijst met, met Bart Zomers. En we doen dat nu al... Uh, we gaan nu eigenlijk... Uh, we doen dat al sinds 2000, hè, zijn we samen. De stad proberen we te transformeren. En effectief, uh, toen we in 2000 uh, begonnen, was een van de eerste dingen die we gedaan hebben, uh, de, de, de ondergrondse parking gecreëerd. Uh, ik was er toen nog niet bij zelf, hè, maar dat, dat de groenen en de blauwen hebben toen een ondergrondse parking onder de Grote Markt gecreëerd. Dat lijkt eigenlijk, als je dat nu vandaag zegt, waanzin. Maar op dat moment was dat, uh, moet je goed weten, ik was ook, ben jong geweest in Mechelen, dus ik herinner me dat heel goed. Tot dan toe heeft, had die parking, die Grote Markt, altijd vol auto's gestaan. Er is zelfs een periode geweest dat daar een politieagent stond het verkeer te regelen, omdat dus, uh, de auto's gewoon passeerden voor... Voor de, de, de, het stadhuis op de grote markt. En dus toen was de filosofie van we gaan de, de grote markt teruggeven aan de mechelaar. Ondertussen zijn we 18 jaar verder en begint die uitspraak we gaan de openbare ruimte of de, de, die, die parkings teruggeven aan de mechelaar op een heel andere manier ingevuld te worden. En dus de denkoefening, um, ja, wat gaan we met, onze parkeer, met ons parkeerbeleid doen, is totaal geschift van um, hoe gaan we die auto's uit het straatbeeld dus ondergronds krijgen naar hoe gaan we inspelen op de veranderende um, demografie. Want inderdaad, de stad groeit. We gaan waarschijnlijk tegen 2050, um, 100.000 mensen uh, wonen hebben in Mechelen. Dat zijn er vandaag 89.000. Nee, ik, het zal sneller zijn. in 2030 is dat, sorry. Dus zo snel zal het gaan. Uh, en dus vandaag zijn we effectief bij een heraanleg van een nieuwe, nieuwe wijken zijn we totaal anders over parkeren aan het praten. Um, ik geef wel toe, in ons, ons nieuw akkoord staan nog, nog een aantal buurtparkings uh, um, vernoemd, omdat er ook oude projecten nog lopende zijn die nog moeten gerealiseerd worden. En daar kunnen we niet anders, omdat dat daar in, ja. de, in de afspraken staat. Maar de nieuwe Ragenowijk achter het station bijvoorbeeld, mm. daar willen wij eigenlijk een volledig autovrij uh, gebied van maken. Dat moet een beetje naar een model van Vouwbaanwijk in Freiburg, bijvoorbeeld, ja. worden. Geen auto te zien. Uh, ja. En wellicht maar één plek waar die naartoe komen. Ook ja. rekening houden met dat zelfrijdende... Ja. En Hebben jullie een idee over de planning van de capaciteit? Zal die toenemen van parkings? Of gaat die eerder afnemen in de toekomst, volgens jullie? Wel, de, het idee is nu vandaag, dus uh, we hebben... Van, als, als er nieuw bouw komt, als er een nieuw project komt... Er is dat, in Zweden hebben ze dat toegepast. En, ja, er is de, de politieke realiteit is in een stad soms dat... Je wil eigenlijk sneller gaan. Uh, maar je moet als politicus ook draagvlak zoeken in uw in, in samenleving. En dat, is dat, dat, dat, dat verloopt soms trager dan je zou willen. Maar dus wat, hoe, hoe, het, hoe men het in Zweden heeft aangepakt, en dat is heel slim. Bij elke keer dat men een nieuwbouwproject lanceert, bouwt men de parkeercapaciteit met minimum 2% af. Hmm. En dat is een percentage dat maf genoeg mensen gewoon niet voelen. Maar dat is wel soms ja, serieus wat. Dus als het over. Uh, 200, 200 parkeerplaatsen gaan er daar 40 af. En dat, dat, dat wordt niet gevoeld. Dus, dus ik wil... Het, vier. vier. Vier af, ja. ja sorry. Ja, wauw, dat zou een, ik, ben al, ik ben al aan het romen, maar we zijn al... Maar, maar dus... Maar wat ik, wat ik, wat, wat, wat we, waar we nu over praten zijn, omdat we wel zien dat de stad groeit, maar er is een totaal ander gebruik aan het komen van wagens. Dat werd daarnet ook gezegd, jonge mensen. Um, beginnen minder met de wagen te rijden. We hebben veranderende, uh, samens, uh, samengestelde gezinnen enzovoort. En die beginnen zich op een duurzamere manier te verplaatsen. Ja. Ja. Um, en heel veel zal bij ons ook afhangen, en dan ga ik afronden, want dan staan de echte, echte experten, um, van de realisatie van ons nieuwe station. Ja. Want dat nieuwe station dat gaat plotseling een gigantische capaciteit uh, van uh, ja, verplaatsing genereren hopen wij en geloven wij. En dat zal de stad natuurlijk, die heel centraal gelegen is, uh, ontsluiten voor heel veel mensen, hè, die, die vandaag nog wel de, voor de wagen kiezen. Misschien het ideale moment is om eens over te gaan naar Tim, want daar hebben ze een nieuw station toch al een tijdje. Hè. Uh, en ook als mobiliteitsexpert, Tim, hoe, hoe denk jij dat die parkeercapaciteit gaat evolueren? Merken jullie dat, dat er minder vraag is? En Klopt het dat we binnen 15 jaar met lege publieke parkings gaan staan? Ja, ik denk dat de kern van het verhaal is dat net zo dat de deeleconomie ook de toekomst is voor mobiliteit en dat we op vlak van deelmobiliteit, dat dan net de gamechanger is die zeer bepalend gaat zijn in het gigantisch verminderen van de parkeervraag. Dus zowel de deelmobiliteit voor individuele wagens als andere vervoersmodi uh, is eigenlijk de kern van het verhaal en er zijn tal van studies en ik refereer dan naar één van de studies van het International Transport Forum van de OESO, die eigenlijk op wereldschaal die impact van deelmobiliteit doorrekent in tal van uh, steden op wereldniveau. Uh -huh. En daar wordt wel gesproken over tussen, dit, twint, tussen 15 en 20 jaar dat we naar een vermindering van de parkeervraag van 80 procent gaan. En dat is dus natuurlijk fenomenaal in de ruimte die daar terug ter beschikking komt, zowel ondergronds, maar ook uh, on-street, dat er opnieuw heel wat mogelijkheden komen om ons publiek domein op een andere manier te gaan organiseren, in plaats van dat dat voornamelijk dient voor het parkeren van het blik op straat. ander kernpunt in dat verhaal van de deelmobiliteit is een, het autonoom rijden, waar dat vandaag ook al over gealludeerd is. Nu, dan moeten we met een korrel zout nemen. De ubers van deze wereld die slagen erin om bijvoorbeeld in de Amerikaanse steden duidelijk te maken van de zelfrijdende auto is de toekomst van de stedelijke mobiliteit. Ja, dat is natuurlijk compleet flauwekul, want een auto is nu eenmaal een ruimteverslindend vervoersmiddel en een autonome auto gaat een deel van het verhaal zijn maar je kan in stedelijke mobiliteit niet omheen een aantal zeer zware vervoersassen die je enkel kan opvangen met openbaar vervoer. Dus waar dan men spreekt over 80% minder parkeervraag binnen dit en 15 à 20 jaar, is het een combinatie van deelmobiliteit op vlak van individuele vervoersmodi gecombineerd met openbaar vervoer. Maar dat wordt er vaak niet bijgezegd. Uberslaagt slaagt erin om Amerikaanse steden, waar dat openbaar vervoer al bijzonder zwak is, te overtuigen dat oh, openbaar vervoer hebben wij niet meer nodig, wij lossen dat op. En dat is wel een belangrijke kanttekening die wij ook met betrekking tot de aanpak van onze parkeervraag uh, gaan, moeten, gaan moeten meenemen. Die deelmobiliteit gaat absoluut een gamechanger zijn op voorwaarde dat we dat blijven combineren met een hoogwaardig openbaar vervoer op de zware vervoersassen. Mm. Maar ik hoorde daarnet zeggen dat, er, dat het aantal vervoersdeelnemers wel eens exponentieel zou kunnen toenemen door de zelfrijdende wagen. Dus uh, Het voorbeeld is gegeven van... Uh, de kinderen die uh, met de zelfrijdende wagen worden gestuurd, maar je zou evengoed een hond uh, met een zelfrijdende wagen op weg uh, kunnen sturen. Uh, of als je je das vergeten bent, ja. zou je de zelfrijdende wagen om je das kunnen. Uh, niet dat ik een das draag, maar stelling uh, uitstelling, hypothetisch. Uh, dus... Uh, welk, met welk argument denken we dan dat die parkingcapaciteit ja, gaat maar omlaag gaan? Ik, ik zou dat niet overdrijven. Ah, ja. Het is reeds in, sinds mensenheugenis, in het gedrag van onze verplaatsingen, dat wij ons gemiddeld Drie à vier keer per dag verplaatsen. Dat was vijftig jaar geleden zo, dat is nu ook nog altijd zo. Dus ik geloof ook niet dat het aantal verplaatsingen per persoon per dag exponentieel gaat stijgen, waar dat ik wel in geloof. En dat zien we overal in stad als Leuven, en stad als Mechelen. Maar alle steden in de, wereld, in, de, in de wereld groeien. Dus de hoeveelheid verplaatsingen, ook in Leuven, neemt spectaculair toe. De stad Leuven heeft de kaap van 100.000 inwoners twee jaar geleden overschreden. Er komen per jaar 1.000 inwoners bij in Leuven. Dus we weten per definitie dat genereert dus meer verplaatsingen mm -hmm. binnen de bescheiden, beperkte ruimte die in stad is. Dus we gaan moeten kiezen voor ruimte-efficiënte vervoerswijze. Dat is deelmobiliteit, waar je gecombineerde ritten kan gaan, gaan, gaan toepassen, maar ook fiets, en openbaar vervoer. En al die combinatie die wil per definitie zeggen... dat de parkeervraag naar individuele mobiliteit spectaculair gaat dalen. En het laatste wat ik daarover kan zeggen... Wij evolueren van parkeersteden naar drop-off, pick-up steden. En wat bedoel ik daarmee? We gaan nog altijd punten of locaties nodig hebben... waar je iemand afzet, iemand ophaalt, pakjes afzet... Afhaalt, afzet. Dus we gaan nog altijd publieke ruimte nodig hebben. Maar het worden pick-up, pick drop-off plekken. En het gaan geen plekken meer zijn die individueel, voor één individueel vervoerswijze, 24 uur toegedeeld worden. Dus we gaan slim en efficiënt met gedeeld ruimtegebruik omgaan, zowel off-street als on-street. Ja, oké. Okay. Uh, oké, okay. ik, ik neem mee 80% minder vraag. Uh, nochtans is de praktijk vandaag, uh, denk ik, nog niet aangepast aan die nieuwe realiteit, want uh, veel steden zitten nog met parkeernormen, uh, parkeernormen die minimum aantal plaatsen uh, opleggen. Uh, Jeroen, jij hebt daar een eindwerk rondgemaakt. Je hebt gezegd, ik, ik wil eigenlijk evolueren naar een slimme parkeernorm, maar dat betekent dat de huidige parkeernorm dom is, uh, neem ik aan. Hè. Dus uh, kan je eens uitleggen waarom dat, dat zo is? Um, het, het domme kan ik uitleggen aan het verhaal dat we refereren naar de uh, smart mobility. En dus het deel-economie-verhaal mee willen integreren in die parkeernorm. Maar we hebben eigenlijk in het onderzoek vastgesteld dat um, wij als praktijk vaststellen dat we door steden vaak opgelegd worden om een minimum aantal parkeerplaatsen te voorzien. En we hebben dan gaan kijken, ja, hoe komt dat eigenlijk... Dat, dat we dat worden opgelegd, terwijl wij aanvoelen dat die behoefte en die vraag, zoals wij die nu al aanvoelen en, en zoals nu ook wordt gesteld, dat de dat, dat de trend is, eh, maar dat die niet gevolgd wordt in de normen. En dan hebben we vastgesteld in, in het onderzoek, in de literatuur, en wat ook nu ook weer naar boven komt, is de meeste steden in het buitenland werken met een maximumnorm om die, die, uh, die bijkomende of die dalende vraag te gaan, te gaan tegengaan. En ook te stimuleren van eigenlijk onderzoek te gaan doen naar um, mogelijkheden om u klaar te maken naar de toekomst. Want er wordt gezegd van um, de vraag daalt. Um, we moeten nadenken over drop-off zones enzovoort. Maar wij stellen ons dan de vraag als ontwikkelaar. Ja, in hoeverre kunt je die ondergrondse ruimte herbestemmen als het straks allemaal in mede-eigendom gebonden uh, parkeerplaatsen zijn onder een, privé, um, onder een privégebouw. Want ik maak nu een beetje de opsplitsing, of, of ons onderzoek, of mijn onderzoek. En op, op hoe lang termijn denken jullie na over die investering? Dan wat zijn zoveel jullie investeringstermijnen? Ja, op, op uh, eerlijkheidshalve, als je ontwikkelaar, als wij dat in verkoop doen, hè, dan is dat op korte termijn, ja. maar wij kopen wel vandaag iets aan om over vijf jaar iets in verkoop te hebben, voor vier, vijf jaar, plannen vergunningstrijkt, gewijs. Maar vandaag voelen we al, in projecten die we vandaag doen, dat die behoefte anders is dan wat wij, het aanbod dat wij hebben. We hebben projecten waar jongeren iets kopen en wij vandaag zeggen, ja, u moet verplicht een parkeerplaats bijnemen, want anders blijven wij ermee zitten. Mm -hmm. Maar we stellen vast dat die jongere daar misschien geen vraag naar heeft, omdat hij zegt, ik kan het bereiken met het transport, maar ik moet hier wel mijn budget gaan steken in een parkeerplaats onder de grond. En dan mede met de vraag die wij... Oké, okay, wij kijken op korte termijn naar een project, maar wij kijken wel op lange termijn naar een stad. Hoe gaan we die leefbaar maken? Als wij daar niet mee over nadenken, ook niet als privéontwikkelaar, ja, dan denken we niet dat we ay, met een stad mee aan iets kunnen bouwen. Mm -hmm. um, wij worden ook vaak gevraag, ay, gevraagd om mee te denken. Hoe gaan zeggen, ik kom hier twintig appartementen maken en we zijn terug weg. Ja, dat is niet echt uh, het ondernemingsmodel dat wij voor ogen zien. Dus daarom dat wij wel er langer over willen nadenken, maar ja, het splitst zich een beetje op met de beleidsmensen die vaak publiek de publieke vraag willen beantwoorden en wij die de privévraag, het privégebruik van de auto willen beantwoorden. Ja. Hoe, hoe komt dat dan dat er een verschil is tussen de impulsen die de markt geeft? Hè? Dus uh, blijkbaar, uh, wij willen die parkings niet, terwijl de kiezer dan wel andere impulsen geeft aan de politici om dan toch blijvend parkeerplaatsen. Waar zit eigenlijk uh, het kalf gebonden dan? Hoe komt dat dat er dan verschillende opinies over zijn? Hi. Ik denk niet dat, dat de kiezer uh, aan, aan, aan politici vraagt... Van, uh, ...blijf, blijf uh, parkeerruimtes bijbouwen. Dat is alleszins in Mechelen niet aan de orde. Wat men eigenlijk gewoon vraagt is... ...als je een alternatief voorziet, maak dat het comfortabel is. Ik was juist goed aan het luisteren naar... ...wat wij bijvoorbeeld in Mechelen nu aan het doen zijn. We, zijn, we proberen in beeld te brengen... ...wat het comfort is dat een, iemand die komt werken in, in Mechelen... Uh, ...nodig heeft als hij... Voor de fiets zou kiezen om naar onze stad te komen, zodat die met andere woorden, niet met de wagen hoeft te komen. Zo staat er bijvoorbeeld ook in, onze, in ons bestuursakkoord een, een, een plan waar dat we in het midden van het, het stadcentrum, waar vandaag een, een hele grote parking staat. Die parking gaan wij gewoon afbreken. We gaan daar een, een lokale fietshub van maken waar mensen naartoe komen gefietst, waar ze hun fiets kunnen ophangen, waar douches gaan zijn, waar ze men kan douchen, dan in zijn kostuum gaan en naar het werk gaan. Maar de, daar zullen we dus ook lokale uh, winkeltjes uh, en, en, en, een, en een urban farm um, uh, ter beschikking stellen, zodat er daar lokaal kan gekocht worden en heel vers. Uh -huh. Uh -huh. Zodat je eigenlijk, de, in, in, hoe zal ik het zeggen, zodat dat iemand naar daar fietst, he, naar zijn werk kan gaan en, en s'avonds als hij daar langs gaat, lokale producten in zijn fietszakken steekt en, uh -huh. en op weg naar huis kan. Vandaag is die realiteit totaal anders. Je moet één keer in de week pakt je uw wagen, of zelfs, meerdere, of zelfs één keer per dag. Je gaat naar een winkel of een supermarkt. En zo moet je, denk ik. Een, een, een hele slimme manier vinden om, om dat wat mensen nodig hebben in het dagelijks leven, uh, gewoon comfortabel, uh, ook wanneer ze alternatieven ja. uh, voor, voor de auto En dat is eigenlijk, als we, als we zo'n dingen gaan doen en, en slim inzetten, dan wordt die vraag voor, voor auto's, autogebruik en autobezit vooral, want ik denk dat we daar moeten over praten, meer dan over autogebruik. Hoe reduceren we het autobezit? dan wordt dat ineens een, een evidente... Uh, ja. Want daarjuist werd de parking getoond in de Brul. Die lege parking waar dat, dat groot konijn in werd gemonteerd. Kom, wij, wij merken vandaag, dus, uh, dat is eigenlijk pijnlijk. Dus je, je steekt daar een ondergrondse parking en je denkt dat dat op vraag is van de kiezer. Die wordt onderbenut. Ja. Dus eigenlijk in het hart van onze stad is vandaag, omdat de Mechelaar gewend is aan, aan het worden, is aan het parkeren en zeker de bezoeker van de stad in de rand is daar eigenlijk geen vraag meer naar. Ja. Dus die is, dat is beslist op een moment dat die vraag er nog was. En amper vijf, zes jaar later ja. merken wij dat die parking onderbenut wordt. Dus, ik, dus het is de, een transitie. Soms haalt ja. de tijd u, u ja. gewoon in. En, en moet je gaan kijken naar dat soort Ik ga even naar Han. Uh, Han, speelt dit thema in Nederland ook? Het uh, gebruik van ondergrondse parkings of het hergebruik? Of het, het idee dat die, dat die dingen niet meer nodig zullen zijn in de toekomst? Het hergebruik ben ik nog niet tegengekomen. Ik, een, een van de dingen die in Nederland ontstaan is, is dat wij, wij hadden ooit een vijfde nota ruimtelijke ordening. En dat hadden bedacht dat daar de ondergrond ook in meegenomen moest worden. Dus er werd de gevraagd van, kan je eens wat voorbeelden geven van wat je met die ondergrond zou kunnen doen. Dus heel onschuldig zei ik, nou je zou ook parkings onder de grond kunnen doen. En dat is vervolgens, is dat als een soort van verkapt beleid gezien ofzo. Waardoor we natuurlijk alle parkings onder de grond zijn gaan, gaan aanleggen. Dus je kan je afvragen of dat überhaupt een, een, een nuttig gebruik van de ondergrond is. Uh, er zijn wel hele interessante plannen geweest om uh, in Amsterdam met name onder alle, alle grachten en de Amstel een gigantisch ondergrondscomplex te maken. Zodat je eigenlijk uh, vanaf de ring in één keer de stad inrijdt uh, onder de grond, daar je auto achterlaat en dat er ook nog allerlei andere functies eigenlijk in zitten. Uh, een beetje vanuit het idee dat de auto wel de stad uh, totaal vernietigd heeft eigenlijk. Mm -hmm. Dus als je kijkt naar Amsterdam, zo, ja, wat is het beeld van Amsterdam? Dat was in het verleden waar dat hele mooie grachten langs, uh, uh, langs het water. Uh, ja, Die zie je niet, want daar staan allemaal auto's en allemaal bestelbusjes. En iedereen probeert daar uh, zijn pakjes af te leveren. Hè? Want we bestellen van alles online en dat wordt dan bij voorkeur door drie verschillende mm -hmm. leveranciers in drie verschillende bestelauto's gebracht. En die wurmen zich dan overal tussendoor. Dus... Ik denk dat het hele, het hele vraagstuk waar we het met elkaar over moeten hebben... ...dat moet eigenlijk gaan over wat is nou de kwaliteit van onze steden. En wat, is, wat, is, wat vinden wij uit oogpunt van leefbaarheid dat er moet zijn. En dan, dan, ja, dan heb je de stelling van de auto als een soort van verworven recht... Eh, ...wat dan ook nog eens een keer uitstraling geeft. Want als je een hele grote auto hebt, dan heb je het goed gedaan in het leven en zo. En ja, ik denk dat dat wel ongeveer zo langzamerhand dat we dat wel gehad hebben. Dat we dat al een beetje voorbij aan het gaan zijn. Um, en, en ja, we veranderen natuurlijk wel heel erg op dit moment in een samenleving die uh, ja, zijn telefoon pakt, uh, een app open doet, op twee knopjes drukt en dan wordt er een pizza bezorgd of dan gebeurt er dit. Of ja, waarom zou dat ook in termen van de mobiliteit niet op een andere manier ingekleed kunnen worden? Ja. En maar het, het, laten we zeggen, ik denk dat het openbaar vervoer. Ergens in de tachtig jaren van vorige eeuw hebben we in Nederland becijferd wat het zou betekenen om uh, 10% van de automobilisten uh, uit, van de weg te halen, zeg maar. Nou, Dat moest de openbaar vervoerscapaciteit terstond verdubbeld worden. Mm -hmm. ja, dus er zitten ook wel een soort van getalsmatige opgaven in. Dat, dat ik denk van ja, het is, het is niet een situatie van, uh, dat je keuzes kan maken tussen dit systeem of dat systeem. Het, het zijn veel meer ja, die systemen die leven langs elkaar. Ze, ze, ze kunnen nog geoptimaliseerd worden. Maar als ik naar Antwerpen moet komen, heb ik ook een keuze. Ik kan met de auto komen, ik kan met het openbaar vervoer komen. Beide is net zo slecht eigenlijk mm -hmm. hè? Maar met de auto doe ik er twee uur over, met de, met de trein kan ik er ook tweeënhalf uur over doen. Want dan rijdt de ASL weer niet. Of dan is er weer een andere trein, valt uit. Of wat dan ook. Dus onze systemen, die, die, die tot op zekere hoogte raken ze overbelast. Tot op zekere hoogte vragen we daar eigenlijk veel te veel van. Um, en, en daar moeten we naar de toekomst toe, denk ik wel, uh, heel hard over gaan nadenken. Hoe we dat anders gaan doen. Ja. Ik heb ook uh, horen wij, ik weet niet hoe betrouwbaar de informatie is. Maar dat er in Nederland ook wordt gepleit om niet meer ondergronds te bouwen voor parkings. Omwille van de mogelijkheid om, om achteraf nog naar andere gebruiken te gaan, klopt dat? Ik ben altijd wel een beetje van de extreme uitspraken. Ik vind eigenlijk hmm. dat je in Nederland helemaal niet ondergronds moet bouwen. Um, ah, maar maar je bent toch professor van de ondergrond? Ja, de ondergrond, ja dat is dat dat zo. Juist? <laughs> nee, maar dat, dat, heeft ook, dat heeft ook gewoon iets te maken met het feit dat um, ik, ik tot de ontdekking ben gekomen dat het ondergrond bouwen als een soort van escape-mechanisme van... dan hebben we wat meer ruimte kunnen we creëren... die we bovengronds niet meer hebben, dat is prima. Maar zodra je onder die grond gaat kijken... kom je tegen een soort van fenomeen aan... dat we uitdrukken met geologie. Um, de bodem zoals wij die kennen... en zeker de bodem in, in Nederland... Is, wordt gekenmerkt door een slappe bodem. He, als, ik, als ik een spa in de tuin steek, bij mij thuis, dus ik al in het grondwater. Wacht, buiten. wacht, hoor ik nu een professor van de ondergrond pleiten ja. om niet ondergronds te bouwen? Is, nee, dat, is het... Ik zei in Nederland, zei ik erbij. <laughs> nee, maar, hey, het is heel simpel, als je, als je kijkt naar bijvoorbeeld, uh, ik, ik kon laatst daar ook veel in Hongkong, hè. Daar, daar is de ruimtedruk is echt gigantisch. Hè. Dus daar zitten ze heel erg te kijken van hoe kunnen we nieuwe ruimte creëren. Ja. Maar daar hebben ze een ondergrond die bestaat uit harde rots. En het kenmerk daar is dat als ze een gat in de grond maken... dat het, A, het gat gewoon een gat blijft. Ja. En dat er ook nog waardevol materiaal uitkomt... Hè, waarmee je eigenlijk de kosten van het maken van dat gat... Uh, kan afdekken met de verkoop van het materiaal dat ja. eruit komt. Dat is een heel simpele business case. Als ik in Nederland iets wil gaan doen... Er komt daar kom ik, uh, kom, er komt er water uit waar een beetje grond in zit ofzo. En ik moet ontzettend veel civiel technische constructies gaan aanleggen... om überhaupt dat gat open te gaan houden. En daar heel veel beton in stoppen, dan moet je ook nog... Een beetje parkeergarage, dan moet je of een heel zwaar gebouw bovenop zetten... of je moet enorme trekpalen de grond in doen. En okay, anders ja. stijgt dat ding, komt eh, zoals een, ja. als een soort van champagne uit de fles. Dus ja, je kan je afvragen van, is dat dan heel verstandig om op die manier daarmee om te gaan? Oké, okay, eh, ja. uh, Tim, je wou nog iets toevoegen? Ja, ik wil toch ook uh, even antwoorden dat ik het niet eens ben met de stelling... dat de ondergrond niet gebruikt mag of kan worden... Voor ja, maar je moet niet naar is, mij kijken. Hè. Voor dus, mij is die, die, die, die we, we hebben het over schaarse ruimte in onze steden. En eigenlijk is de ondergrond voor mij de vijfde dimensie. We hebben weg, spoor, water, lucht. Die vier dimensies gebruiken wij voor onze verplaatsingen te organiseren. Ik ben het volmondig eens dat die vier dimensies binnen, zeer, binnen de stedelijke context een, een eindigheid hebben qua ruimte als wij meer ruimte nodig hebben, dat we daar ook de ondergrond voor gaan gebruiken. Maar ik ben het niet eens dat we die ondergrond per definitie voor parkeren gaan gebruiken, voor stilstaande mobiliteit. Die ondergrond kan ook voor, uh, die, voor rijdende mobiliteit, zowel op vlak van personenverplaatsingen als op vlak van goederenverplaatsingen, gebruikt worden. En waarom liever niet voor die stilstaande mobiliteit? Indien wij toch weten dat die parkeervraag, de volgende decennia spectaculair gaat dalen, dan gaan we, waar de parkeervraag nu nog duidelijk aanwezig is, die parkeervraag tijdelijk moeten invullen met constructies die een andere bestemming kunnen krijgen. En ik illustreer mij nader aan de hand van een zeer illustratief voorbeeld in Leuven. In de vorige legislatuur hebben wij een verkeerscirculatieplan van de binnenstad ingevoerd. De deel was dat elke taart van de stad die met een lus bereikbaar is, dat aan die lus één, op zijn minst één centrumparking hing. Op één van die stadsdelen in de benedenstad hing geen centrumparking. en Vandaar dat het vorige stadsbestuur besloot wij gaan daar een centrumparking bouwen in de ondergrond en dat is de deal om onze vismarkt en ons voetgangersgebied verder uit te breiden en, en autovrij te maken. In die end is het er niet van gekomen, omwille van allerlei redenen, maar opnieuw tijdens de verkiezingen, is dat het debat geweest van gaan we die centrumparking bouwen? Ja, dan nee. Er is nu een nieuw bestuursakkoord. En wanneer een nieuw bestuur het nog niet helemaal eens is over een bepaalde beslissing, wat doen ze dan? Dan beslissen ze om een studie te gaan doen. Die studie, die studie die wordt momenteel op de markt gegooid, waarbij we een ontwerpbureau gaan zoeken dat in die benedenstad alsnog tijdelijk een centrumparking gaat ontwerpen van een kleiner schaalniveau van, dan we aanvankelijk van plan waren. Maar de ontwerpopdracht is bouw een reversibele centrumparking die op termijn een ander soort van functie kan opnemen en bekijk in het ontwerp dat je daar niet te veel gekke dingen mee moet doen om daar een andere bestemming aan te geven. Mm -hmm. Jeroen, is dat iets waar jullie een business case van zouden maken van een reversibele parking? Z zie je dat zitten als, als ontwikkelaar? Zou dat een uitdaging zijn? Of? Dat zou zeker een uitdaging zijn, ook dat voor ons als privé rendabel te maken met de inkomsten die we daar kunnen genereren versus de kost die dat zal zijn om een, om een openbare parking te zijn. Maar vanuit het onderzoek dat wij gedaan hebben en wat we vaststellen, dus met die eventuele minimumnorm, dat een maximumnorm wordt, om ook te initiëren, om innovatie vanuit de privé te gaan, um, erbij aan toe te voegen om dat probleem te gaan oplossen, denk ik, en zie ik in de literatuur, mogelijkheden om bijvoorbeeld het privé-autobezit privé, euh, die er vandaag nog is en wat ook zal afnemen als straks een zelfrijdende auto er rijdt en nog niemand eigenlijk echt in het bezit, maar dat dat, dat gedeeld wordt. Misschien dat er vandaag een aantal privéprojecten geen auto-parkeerbak privé gaan voorzien, maar dat dat collectief kan voorzien worden. Iemand die overdag die parking van de Brul zal gaan gebruiken, dat zijn net de mensen die in onze privéprojecten projecten s avonds hun auto ergens willen kwijtraken als ze er komen wonen. Dus Waarom ons opleggen om een bepaalde minimum aan parkeerplaatsen te voorzien euh, waar dat minimum misschien nog iets boven het behoefte ligt om er zeker van te zijn dat er niet iemand op de straat parkeert? Waarom niet dat in elkaar gaan schuiven en vandaar de rentabiliteit te halen? En ook straks geen privatieve parkeerplaats onder het appartement hebben steken die niet meer gebruikt wordt, maar ergens iets collectief wat dan samen... Is ze gebruikt zoiets als een nood aan verhandelbare parkeernormen, of, uh... ja, verhandelbare parkeernormen, of een belasting die wij hebben als we dat in de plaats van die privé te gaan voorzien. Dat je zegt van kijk, je draagt bij aan de stad en we gaan die collectief ja. voorzien. Dus meer belastingen. Nee, van, dus de privé heeft ook een belasting om vandaag een parkeerplaats te gaan voorzien onder ja. zijn parkeertoren, die dan misschien hoger ligt dan wat ja. hem kan verkopen. Daar zit ook ja. een risico op. Okay. Tom, ik moet aan jou ook nog een vraag stellen. Ik ga je direct het woord geven. Maar de vraag is eigenlijk, we hebben een aantal voorstellen gezien in Mechelen. Uh -huh. Hoe hoog schat jij op van 0 tot 10 in dat binnen 10 jaar er inderdaad een schaatspiste op de Grote Markt ligt? Of een... Uh... Maar de, ik denk... Ik, ik heb... Ik mag... Ik heb afgesproken met de burgemeester dat ik hier geen beloftes zou <laughs> uh, maar, maar het heeft simpel. Maar ik denk wel dat het zo is dat wij gaan. Uh, we hebben een ongelooflijke kans op dit moment. Uh, in, in Mechelen is de context een beetje anders dan in, dan, dan in Leuven. Uh, we hebben een, uh, een absolute meerderheid gekregen uh, als stadslijst van, van de kiezer en die is gebaseerd op een heel ambitieus um, beleid dat zowel uh, eigenlijk een ambitieus groen beleid ook. Dus wij gaan in de komende jaren rond stadsontwikkeling um, drastische beslissingen nemen. Hè. Dus, en dat soort oefeningen gaan, daar, gaan wij sowieso met grote openheid bekijken in, in de commissie stadsontwikkeling. Uh, en, en daar gaan wij beslissingen over pakken die, die, die uh, future-proof zijn. Want dat is eigenlijk, in alle eerlijkheid, als je als politicus moet vaststellen dat een beslissing die je genomen hebt um, gedateerd is, dat, dat doet pijn. Mm -hmm. Dus dat, je hebt het gevoel dat je niet vooruitgekeken hebt met z'n allen. Um, en dat is jammer. Hè? Ik bedoel, als er vandaag een debat is in, uh, over, het, over het klimaat, dan heeft dat vooral te maken met het feit dat mensen vinden dat er niet genoeg naar experten geluisterd is. Dus dat kunnen wij sinds wel beloven dat we dat gaan doen. Um, wat, wat, ik wel, uh, wat ik daar nog, ik, nog even op wou reageren, op, uh, wat wij wel voelen, is enorme druk vanuit privé, hè, ontwikkelaars die dus wel uh, mechelen vandaag als een soort zien. Uh, voor, uh, ja, dat is een stad waar, waar, waar de, de, de rijkere tweeverdiener naartoe komt. Hè. Mm -hmm. uh, en, en voor ons als, als, als, als, als, als beleidsmaker is dat wel een beetje een moeilijke situatie. worden het een beetje het slachtoffer van ons eigen succes. Omdat zij ervan uitgaan. En dat is een mantra, waar allee, dat, een soort self-fulfilling prophecy. Ja, we gaan bouwen, maar daar moeten altijd wel parkeerplaatsen zijn, want de mensen die komen, ja, dat zijn tweeverdieners, die hebben twee wagens, bla, bla bla bla. En dus we moeten, daar moeten we een heel slim antwoord op vinden. Ik reken ook op de experten, op de cijfers en de inzichten uh, die daarover vandaag al bestaan, om daar een antwoord op te geven. En om dus, we zijn aan het werk aan een totale nieuwe ruimtelijke verordening. We hebben dat ook be beloofd in ons bestuursakkoord. We gaan in de nieuwe projecten die er komen, gaat er een, een, een veel, uh, een totaal andere parkeernorm worden opgenomen ja. dan in de ruimtelijke verordening van Mechelen vandaag. Oké. Okay. Ja. Ik ga nog een laatste vraag stellen aan Han. Wat Ik wil zijn zo graag even afmaken vond. Ja, Net als ik een verhaal aan het opbouwen en toen zaten we ineens weer bij parkeren. Maar, je euh, vragen, kan je, Han, ik krijg eens mijn vraag afmaken. Uh, maar, je ja, mag je verhaal goed, afmaken. Ja. Maar de vraag is ook ja. van wat, uh, als professor van de ondergrond, vind jij dat er met die ondergrondse ruimtes die er dan toch zijn, wel moet gebeuren? Oh ja, weet je, weet je, ik denk dat, dat, waar ik altijd van schrik, er is als mensen roepen van we kunnen de ondergrond gaan gebruiken omdat we tekort komen. Dan denk ik, ah, dat is een totaal verkeerde perceptie van de ondergrond. Begin nou eerst eens met een je af te vragen wat er in die ondergrond zit. De lessen die wij in Nederland hebben geleerd, en dan, dan refereer ik bij spreek maar even aan wat er in Groningen gebeurd is. Hè. We dachten dat we daar economisch gezien ontzettend veel geld uit de grond konden halen door daar aardgas weg te pompen. Um, ja, daar staat nu de boel gewoon te schudden de hele dag. Um, dus waar het mij om gaat is dat menselijke interventies in de ondergrond... die moet je niet doen vanuit het perspectief... ik heb een parkeergarage nodig. Je moet het doen vanuit het perspectief van... wij moeten als stad weten hoe ons ondergrond in elkaar zit... en we moeten gaan kijken wat voor potentie daarin zit... en hoe we die het best kunnen gebruiken. En je ziet best enorme discussies nu ontstaan tussen de vraag van... kan ik hem bijvoorbeeld voor energie gebruiken in het kader van de energietransitie? Ga ik koudwarmteopslag doen? Ga ik geothermie doen? Dat mag natuurlijk. Die keuze kan je als stad maken... Maar dan moet je niet een parkeergarage willen aanleggen, dan moet je ook geen metro willen aanleggen. Ja. En als je dat wel wil, dan moet je heel hard gaan nadenken over hoe kan ik die dingen dan met elkaar gaan combineren. Ja, je het ja, dus je moet eigenlijk de, de, de, de stadsplanning die we kennen aan het oppervlak, ja, die moet je doorzetten. En dan, dan, dan, dan moet je ook realiseren dat er gewoon een derde dimensie is. Ja, we doen alles in het platte vlak, maar als we de, de diepte ingaan, dan zijn daar hele mooie dingen te doen. Maar ga dan wel eerst ontdekken met elkaar wat daar al zit. Want voor hetzelfde geld heb je, zoals bijvoorbeeld in Glasgow het geval is, daar liggen enorme mijnen onder de stad. Ja, die geven ook weer allerlei problemen als je daar iets wil gaan doen, bij wijze van spreken. Het is een beetje hetzelfde mantra als 40 jaar geleden toen we zeiden: verprutst de open ruimte niet. Jij zegt eigenlijk: verprutst de ondergrond niet. Uh, maak er een geïntegreerd uh, plan voor, uh, zodat je eigenlijk. Ja, je de denkt, lucht, denk, ernaartoe... denk er op zijn minst over na. Ik bedoel, als we het ja. hebben over urban farming, hè, dan denk ik: nou, er zijn natuurlijk hele goede dingen te doen met ruimtes die er al zijn. De voorbeelden die in, die, van Londen, dat, dat, dat kwam ook voorbij. Maar welke ruimtes worden in Londen gebruikt? Ja, dat zijn de oude schouwkelders van de Tweede Wereldoorlog... die daar 40 jaar niet meer gebruikt waren of 50 jaar of wat dan ook. En een soort van herontdek zijn van... hé, hey, die ruimte hebben we ook, kunnen we daar iets anders mee gaan doen? Dat is natuurlijk prima als je op die manier uh, ermee er omgaat. Maar op het moment dat je die ruimte gaat claimen... dat je daar nieuwe dingen wil gaan doen... dan moet je wel nadenken wat je doet, want we hebben het nu over die parkings. Maar überhaupt, iedere civiel technische constructie die je onder de grond aanlegt... die ligt daar voor de eeuwigheid. Nou, dat betekent dat je nu gaat zeggen van, nou, je moet reversibel bouwen... en nee, je moet überhaupt alles wat je in de ondergrond doet gaan nadenken over... van, hé, hey, als ik iets maak voor 200 jaar, is het dan realistisch... dat ik het aanleg voor een tunnel waar alleen maar één type trein door kan mm -hmm. of zo. Want dat is natuurlijk ook de les die in Londen nu betaald wordt... met het ondergrondse systeem. Dat is voor een heel groot deel in de Victoriaanse tijd aangelegd. Er kunnen geen nieuwe metrostellen ja. door, want die tunnels ja. zijn niet groot ja. genoeg. Nou, ga eens over dat soort dingen nadenken voordat je roept van... Ik wil die ondergrond gaan gebruiken, want ik heb daar nog heel veel ruimte. Ja, dat is een duidelijke boodschap. Ik zou nog graag de gelegenheid willen geven aan de zaal om vragen te stellen. En ik zou ook uh, Raf en Maarten ook naar voren willen vragen. Voor als er vragen zijn voor jullie, bijvoorbeeld wat er met het konijn gebeurd is, dat kunt je bijvoorbeeld aan, aan Raf uh, vragen. Uh. Zijn er nog vragen of opmerkingen of bedenkingen? Uh, ik ben Sarah Soontjes. Ik werk voor de stad Antwerpen voor mobiliteit. En uh, ja, mijn vraag was, er wordt... Allee, jullie geven aan om in te zetten op herbruikbare uh, parkeergarages of herbestembare. Uh, maar wij maken ook wel soms de afweging om eerder naar tijdelijke parkeergarages uh, te gaan. Bijvoorbeeld, is daar een soort afweging in gemaakt? Of uh, hebben jullie dat meegenomen in jullie onderzoek? Graaf Maarten. Wie wil er Ja, Um, voor tijdelijke garages, zegt u. En dan ook bedoelt u met tijdelijke garages? Ja, tijdelijke constructies die ook kunnen weggehaald worden, die zelfs niet kunnen worden gebouwd. De bedoeling is dat nieuwe die zouden gebouwd worden, op zo'n manier gebouwd worden, dat, dat herbestemming eigenlijk veel makkelijker zou zijn. Dus door in te spelen op bijvoorbeeld die hoogtes, zodat dat niet per se als een garage gezien wordt, omdat nu die, vooral de ondergrondse garages gebouwd worden, echt als een, een stoccage van wagens rekening houdend met de maatvoering van, van de wagen en niet met gebruik achteraf. Dat is een beetje alsof je kleuterscholen zou aanleggen met plafondhoogtes van een meter vijftig, omdat de kinderen toch, toch klein zijn. Dan kan die kleuterschool ook nooit een ander gebouw. Dat is eigenlijk wat ze nu met de ondergrondse garages doen. Ja. Goeie analogie. Grote Waas van Kaap, een projectontwikkelaar. Uh, ik denk dat het eigenomstructuur van de parking is ook heel belangrijk. Eigenlijk zo geen private parkings meer mogen gebouwd worden waar de parkings uh, individueel bezit zijn. He, dus er bestaan systemen van parkeerdelen. Ik denk dat dat naar de toekomst toe heel belangrijk is. He, het GAP-systeem, dat je eigenlijk in een poelen en dat dan de parkings uh, dubbel gebruikt kunnen worden. Is daar in de studie... Uh, over nagedacht eigenlijk naar de eigenomstructuur om die overdracht te kunnen maken. Er is een vraag voor. Geen private Ja, Ik heb de studie niet gedaan, maar ik weet wat u bedoelt. Uh, We hebben bijvoorbeeld in Leuven ook een parking waar, denk ik, elke parkeerplaats wel een, een andere eigenaar heeft. Een parking die in het midden van het stadshart ligt, je weet per definitie dat je die parking van zijn leven niet wegkrijgt, ook al ligt hij daar niet op zijn juiste plek. Dus de eigendomstructuur van een parking en wie die effectief ook gaat beheren, is ook wel een kernvraag waar we ja, in de toekomst echt wel rekening mee moeten houden. Dus ik kan dat alleen maar bevestigen, maar uh, voor de rest ga ik de onderzoekers laten antwoorden. Ja, in Zweden vinden we daar een mooie voorbeelden van, uh, hoe het uh, de cyclethuset, het, het uh, Bicycle House is, is een mooi voorbeeld waarbij je wel eigenaar bent van, uh, van je woonoppervlakte, van je appartement. Maar de parking is een soort van collectieve casco-ruimte, waar je kan gebruik maken van de gedeelde uh, wagen, waar er drie cargo bikes uh, staan. En dat is ontwikkelaar zelf, die met dat idee is, is, is op de proppen gekomen, eigenlijk als dus een van de voorlopers. We zien dat niet zitten om zoveel te investeren, inderdaad in het overaanbod over van, van parkeerwagens. En de stad heeft gezegd, oké, okay, doe dan een tegenvoorstel. Hoe zou, je die dan, uh, hoe zou je dan die vraag naar mobiliteit uh, inlossen? En dat vinden we wel interessante uh, voorbeelden. Juridisch stelt dat ons voor een aantal uh, uitdagingen, maar... Ik denk uh, dat er wel oplossingen mogelijk zijn als we zien wat er rond de CLT's uh, gebeurt in, in, in België. Uh, recht van opstel enzovoort, denk ik dat we creatief genoeg kunnen zijn om er een, een antwoord op te bieden, en jullie zeker. Ja. Van bezit naar gebruik. Ja, ja, ja. ja, dus niet van de auto, maar ook van, het, uh -huh. van bezit naar gebruik uh -huh. van de plaats. Om die transitie te kunnen gaan maken, maar anders zit uh -huh. uh -huh. Oké, okay, dan zou ik uh, hier willen afsluiten en ik zou een warm applaus willen vragen voor onze panelleden en natuurlijk ook voor de onderzoekers. En ik ga het woord uh, geven aan onze Vlaams bouwmeester, Leo van Broek. Goedenavond iedereen. Ik ben altijd blij om te zien dat het, uh, dit soort van denktank, dit, die kleine subsidie die wij geven met dat bouwmeesterlabel, dat daar heel veel future-proof elementen uitkomen die nadenken over wat ons te wachten staat en die niet alleen nadenken, maar ook al oplossingen aandragen. En als je dan hoort dat promotoren met oplossingen komen die verder gaan dan het beleid vandaag, dan ben ik een beetje minder in paniek dan gewoonlijk. En als ik hoor dat het inderdaad niet gaat lukken met de driverless car, de zelfrijdende auto... Dat klopt. Hè. Stel je voor dat we zelfrijdende auto's hebben die elektrisch zijn en gedeeld. Dan kan iedereen in zijn verkaveling blijven zitten en komt de natuur nooit terug. Dat zou een ramp zijn. Dus het heeft inderdaad ook te maken met die snelle bovenlokale verbindingen, met de hyperloop, met zaken die op komst zijn. The future will not be made by the driverless car, but by the carless driver. Of wat iedereen kent, vermoedelijk de uitspraak van Enrique Penelosa. Een maatschappij is niet ontwikkeld als de armen een auto kunnen kopen, maar als de rijken met het openbaar vervoer gaan. En dat we dan ondergronds dingen gaan overhebben, vol witloof, champions, urban farming op letlampen konijnen. Parties ondergronds enzovoort. Of koude en warmteopslag voor, uh, via waterbassins die in die ondergrondse kelders kunnen. Het is niet onverstandig om, om de herbestemming, de afbraak of andere zaken van een, een permanent variabele mobiliteit te overdenken. Het zal niet exact zijn wat we vandaag verbeelden, maar die verbeelding opentrekken en durven loslaten wat we gewoon zijn, is cruciaal om ons voor te bereiden op de toekomst. Daarom wil ik Jullie danken voor de aanwezigheid, maar ook de auteurs van, van dit bouwmeesterlabel en de panelleden. Ik denk dat we vanavond weer een stapje verder zijn in, in uh, niet weten wat ons te wachten staat. Dank u wel. Ik stel voor dat we samen de tentoonstelling gaan bekijken en uh, ik nodig jullie ook graag uit op onze komende openingen. 27 februari hebben we bovenbouwarchitectuur, 12 maart Dogma en Gosha, dus allemaal van harte welkom.